Okay, I, I'm done this summer, and um, I'm gonna sing Hostage. Can I use your phone? Of course. Uh, uh, Can I uh, use it uh, now? I'll show you the telephone rates. Uh, um, uh, could I use it now? I need it for my song. Yes, I know. Thanks. But uh, my, my mix, this is the telephone. Everett, set the plumber up. Hello. I'll call the Deco from Ive, and the Tick Free you Hello. Hello?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 2 later. Ja. Yes. is tomorrow. Donna Summer. No hostage. Haar eerste grote hit, vooral in Nederland. Daar haalde ze haar succes vandaan. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur. Wees welkom dus nogmaals. En blijf bij me, want ik heb echt prachtige muziek. Tot 12 uur, de zondagmorgen. Van Alfred Blokhuizen. Prachtige muziek van onder andere Lisbeth List en Ramses en Shaffi. Speelt een kind en alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik kan. De man te grijs, toen neem het toch mee naar je hemelpaleis.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 ik heb je lief, zo lief. Heel belachelijk, want uh, in de jaren 70 was het, was het heel gewoon dat uh, reclameplaatjes in de top 40 terechtkwamen. Bijvoorbeeld deze Codig maar ook uh, nummers over Coca-Cola van de New Seekers en zo, En uh, van onze eigen Golden Earrings, niet te vergeten. En de Shoes, Sobix wie uh, weet dat nog. Ja, daarom deze prachtige... Een reclameplaat, laten we eerlijk zijn, voor iets wat we niet meer kopen. Kodachrome van Paul Simon hier in de show. Verder Lies met List en Ramsen Shaffi met de Pastoralen. Het is vandaag, uh, ja, natuurlijk Moederdag. En Jeroen van Gent ging uh, van de week de straat om, om mensen te vragen... Van, ...om mensen te vragen, wat doe jij met Moederdag? Ja, dat is vandaag. En vandaag testen we eigenlijk met zijn uh, reportage of het een beetje is uitgekomen. Of moederdag ook werkelijk moederdag was. En is natuurlijk. Want misschien ben je nog steeds aan het vieren, zou zomaar kunnen. Goed, het hier bij ZVL. nummer op de dansen. Le Toch? Lekker. Quick, quick, slow. Gezellig. De mannen van de Mavericks dance the night away. En dan voor Uptown Girl. Uptown Girl, zo moet ik zeggen, van uh, Billy Joe uit 1983. Ik kijk even naar de agenda van de Omroep veel Hartstikke interessant. Zou jij ook... Uh, kunnen doen, ga naar onze website omroepzvl.nl, klik agenda aan en zie voor jezelf. En maak uit wat jij leuk vindt. En uh, maak een keuze. En ga eraan meedoen. Vooral bijvoorbeeld uh, de Nacht van Zavonslag, die is geweest. Ik heb van mijn collega's gehoord dat dat allemaal goed is afgelopen. Dus dat is uh, mooi nieuws. Maar er is vanmiddag wel iets leuks te doen hoor. Lazy Sunday in retranchement. Nou, dat wordt uh, hartstikke leuk, want de Dortse band Vera en de Sleep Overclub, nou dat is Heel relaxed. Treed erop vanaf drie uur in de middag. Meer informatie over deze hartstikke lekkere en lazy activiteit in retranchement. Lees je op onze website omroepzvl.nl.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 Just to ease my pain, I said, Just to ease my pain. I got troubles, oh, oh. I got. Geweldige muziek van Chris and Sint Peters, hier in de show bij ZVL. You were on my mind. En Velafski met alle liedjes op de radio. Ja. Nou, wij brengen wel wat uh, afwisseling, denk ik, hè? Gaat hij een barbecue afgelopen bij de buren? Oh, gezellig. Uh, Gaan we naar een reportage van Jeroen van Gent. Want die heeft een leuke reportage gemaakt over Moederdag. Hij vroeg aan de mensen op straat: wat gaat u doen met Moederdag? Maar komt het allemaal uit? Is het allemaal gebeurd vandaag? Mooi, hè? Die boormachine. Geweldig, hè? Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Zo. <laughs> en dat op de zondag. Nou ja, en op Moederdag. Die heeft wel wat anders te boren, zou ik maar zeggen. Goed, tijd voor die reportage van Jeroen Vergent. Rent. zijn zo'n van die tradities die elk jaar terugkomen? Uh, niet echt een feestdag, maar toch, Moederdag. Uh, ja, wat betekent dat voor u? Wat gaat u doen met die dag? Uh, ontbijt op bed, cadeautjes. Het is ook allemaal erg commercieel geworden. De winkels liggen al weken van tevoren vol met allerlei spullen. En dan is ook de vraag van, uh, kan het nog niet commercieel? Moederdag. Ja, het wordt inderdaad vaak gezegd dat het te commercieel is uh, geworden. Maar ik heb met al die, uh, al die dingen, en ook vaantijnsdag, dat soort zaken... het is wel mooi en ik vind het belangrijk dat mensen er altijd bij stil blijven staan. Dat ze dankbaar moeten zijn voor, uh, onder andere dus hun moeder. Oh ja. En ik, ik vind het gewoon belangrijk om... Op elk moment eigenlijk dat het aanbod komt, dat je daar dan mee stilstaat. En of je daar nou een cadeautje voor geeft of niet. Ah. Maar dat je wel nadenkt van wat betekent mijn moeder voor mij. En uh, hoe kan ik haar vaker laten blijken dat ik daar dankbaar voor, dankbaar voor ben. Ja, ja, ja. ja, precies. Het hoeft niet per se een cadeautje te zijn, maar nee. gewoon. Uh, ja, ja. Nee, het is meer echt het stilstaan weer bij uh, het moment. Ja, dus uh, wat mij betreft elke dag Moederdag. <laughs> ja. Niet speciaal één dag? Niet speciaal één dag. Dat is meer de commerciële dingen. Ja. Dus, uh... Liever het hele jaar door aandacht dan een één dag niet? Precies. We ja, ja. uh, hebben het goed gezegd. Het gaat over moederdag. Ja, moederdag. Ik, heeft, ik weet niet of u zelf nog een moeder heeft leven. Nee, niet meer. Nee. Oh. nee. Ja, ik, de vraag ik is... Ik heb het nooit gekend. Nooit gekend? Nee. nee. Oké. Okay. Ja, de vraag is, doet u wat aan moederdag? Maar dat kunt u zelf natuurlijk niet doen. Nee, ja, ik zou niet weten of ze wat aan moederdag gaan doen. Wat? Ik denk het wel. Ja, we kunnen wel een persoonlijke nou. verwendag. Ja, laten genieten, toch? Ja, ik krijg altijd mooie knutselwerkjes. Knutselwerkjes? Ja. ja. En dan gaan ze ja, iets kopen? een uh, theezakjespot of zoiets. Een theezakjes? Pot, ja. Om, om theezakjes in te doen? Ja. Heb je gemaakt? Ja. Oh. Van een augurkpot of zo op school. Oh, Oké, okay. op school iets gemaakt? Ja. Dat okay. doen we elk jaar. En, en hoe kwam dat bij u aan? Ja, dat vind ik altijd mooi. Ze hoeven helemaal niks te kopen. Als ze, er maar, als ze iets maken, vind ik het veel leuker. Ja. Aan mijn moeder dacht, ja, ja, ja. Dan denken denk we wel aan de hè. Cadeautjes, ontbijtje op bed. Dus, uh, heel leuk. Echt traditioneel, ja, ontbijt op bed. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ontbijt op bed, cadeautjes voor moeder. Even in het zonnetje zetten. En, en andersom, op vaderdag, wat gebeurt er dan? <laughs> Kijk, ook ontbijtje bed, toch? Een Mooie tekening. Dus, uh, ja, was hartstikke leuk met traditie. Dus dat is wel goed dan? Ja, tuurlijk, ja. ja. Nou, je wil, als ik tijd heb, dan wil ik er een leuke dag van maken. Als we samen zijn, weet je, als ik stel dat, dat ik mijn vriendin heb eh, gaan, ja, dan zou ik haar wel een leuke, speciale dag willen geven, ja. Ja, dan proberen ze altijd wel ontbijt op bed te doen, maar <laughs> dat hoeft ook niet altijd, hè? Gewoon met z'n allen is het gezelligst. Ja. Doet u er iets aan? Zeker, ja. Mijn, ik en mijn, mijn vrouw is moeder, ik ben vader. En uh, ja. Ja, voor de kinderen is het natuurlijk leuk om mijn moeder dan in het zonnetje te zetten. Oh. En mijn eigen moeder ga ik ook uh, elk jaar uh, naartoe om bloemetjes te geven. En, uh, nee, dus dat vind ik een traditie die je in ere moet houden. Maar het moet een beetje natuurlijk gaan. En ook, ik vind niet dat je per se op moederdag langs je moeder hoeft te gaan. Maar gewoon contact houden en ja dat is voor mij het belangrijkste eigenlijk... Constant, ja. Uh, ja, het hele ja. jaar behalve één dag. Ja. Dat is eigenlijk het beste. <laughs> ik had wel een vriendin, die, wil ik, die gaf ik wel eens wat ook. Aha. En te, dit jaar wordt ze. Nou ja, een vriendin is ook weer tussen haakjes, dus je heeft het ook moeilijk. Ja. Ja, ze is moeder van een zoon en een dochter. Dus... Uh, en, en al ben ik gescheiden sinds 2012. Kijk, ik heb 30 jaar getrouwd geweest. Dat, dat zit in je hart nog steeds. Echt. Ja. En ik hoor wel eens van mijn jongste zoon dat hij bij haar gaat eten. Maar je hoopt gewoon dat het goed met haar gaat, weet je wel. Het, voor de, ze heeft het ook moeilijk gehad toen ze bij de ouders woonde. De, haar, haar vader die onderdrukte haar. Ze moest het voorbeeld geven. Dus ja, natuurlijk denk ik regelmatig aan haar ook. Al, ben ik, eh, al zijn we niet meer samen. Dus het hoeft niet te zijn van uh, alle winkels afstruinen voor een passend cadeau. Dat is niet echt nodig. Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Hoe doet u dat met uw eigen vrouw? Mijn vrouw, ja, ik koop natuurlijk de kinderen. Mijn kinderen zijn uh, twee en vier, dus ik koop de cadeautjes voor de kinderen en uh, ontbijt op bed. En uh, ja, ik denk dat eigenlijk uh, de meeste mensen dat zo vieren. Ja. En uh, ja, dat, uh, nee, dat, vind ik, dat vind ik iets leuks om uh, te doen. En als vaderdag is, dan uh, ben ik aan de beurt. Ja, ja, precies. Dan krijgt u dan ook al ontbijt, ontbijt op bed. Want... Ontbijt op bed en uh, ja, wat dan niet, uh, chocola. En uh, oh. ja, allemaal, <laughs> allemaal cadeautjes van de kinderen, zullen we zeggen. Het ja. is dus elk, jaar, elk jaar een traditie? Elk jaar een traditie, ja. En uh, ja, vroeger ik ben ik ook zo opgevoed dat we dat gewoon op die manier uh, deden. Ja, ja. Okay. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen.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 Een beetje uitgekomen wat Jeroen van Gent ophaalde op straat over Moederdag. Heb jij er lol van gehad? Ja, ik hoop het voor wel. moet mm -hmm. hoorde hier na met Mother, How Are You Today? En George Baker en zijn selectie met Morning Sky. De tijd schiet al aardig op. Het gaat al richting 12 uur. Dus och, straks het. Uh, verzoekplatenprogramma hier bij uh, ZVL. Nou ja, verzoekplaten, verzoeknummers, want we doen niet meer in uh, platen hoor. We doen in mp3 en waf en vlak en zo, dus uh, dat is ook heel gezellig hoor. Hoe je je verzoekjes kunt indienen, dat hoor je straks hier bij de show. Dus blijf luisteren, blijf luisteren naar Tavares and Heaven Must Missing an Angel. Ik hoor geschreeuw uit duizend keilen. We wat die bepaal moet in het net. En kralm hoog of hard met je kop of met je oor. Of desnoods spinnen door. Uh, ah, nou voor een toejaar ja, ga gaan we door. Want echt, die bal moet in het net. Peppeputse die die bal moet in het net. En nou heel goed opgelet, dat die bal, die die die bal moet in het net. Kom op, anders kan je die scoren. En knal hem hoog of hard met je kop of met je oor of van mijn pad binnen. Put prutsen die die moet in het net. Nog een keer nou heel goed opgelet. Put die die -di moet net. Hey. You ain't see nothing yet. Jawel, Bob Vosko, maar dan anders. You ain't see nothing yet. Nou ja... Hij moet in het net en dan gaat het natuurlijk over de bal. En dat natuurlijk op zondag. Jawel. En Tavares hoorde je ervoor met Heaven Must Be Missing an Angel. Misschien schiet lekker op. Zei ik al tegen 12 uur. Uh, begint het aan te lopen intussen. En ik ben een beetje afgeleid omdat ze aan het boren zijn in de muren hier. En dat klinkt aardig door. En dat stoort een beetje. Ik hoop niet dat jij daar veel last van hebt. Want ik heb wel lekkere muziek voor je. Z V -L. I'm Prachtig van Pink Floyd. Het einde van de zondagmorgen van ZVL. Kleine hit was het. Comfortably. Naam uit 1979. Zo lang geleden alweer. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Straks. Lekker veel verzoeknummers. Dus uh, wil je eraan meedoen? Kan nog steeds. Uh, ga naar onze website uh, omroepzvl.nl en dan naar verzoekjes. En daar kun je je verzoekje indienen. En dan gaan wij zo meteen na 12 uur lekker ons best voor jou doen. Ik wens je nog een mooie dag voor vandaag. Dankjewel voor je gezelschap. En ik hoop dat ik er uh, volgende week weer bij kan zijn. Maar dan zonder boormachines hier in de muur. Dat lijkt me een stuk gezelliger. Ik zou zeggen, geniet van het mooie weer. Dag!